9 uur. De Radio 1 Sportzone. Herman van der Zand en Robert Meder. Gaan die Italianen het redden? Of gaan ze oranje achterna? Eerst het nieuws, Juri Stubenitski. Het marathondebat over het eigen risico in de zorg... duurde vandaag veel korter dan verwacht. SP en PVV hebben de aangevraagde spreektijd van bij elkaar 14 uur... maar gedeeltelijk gebruikt. Het debat gaat morgen verder. Woensdag komt minister Schippers aan het woord. SP en PVV hadden ieder zeven uur spreektijd aangevraagd... om de behandeling van de wet zoveel mogelijk te vertragen. Ze lazen onder meer e-mails van verontruste burgers voor. Amerika is diep bezorgd over de interimgrondwet in Egypte... die gisteren door de militaire machthebbers is ingesteld. De interimgrondwet geeft het leger vergaande bevoegdheden... bij het bestuur van het land. Volgens de militaire raad was de interimgrondwet nodig... omdat het Egyptische parlement vorige week is ontbonden... door het constitutionele hof... Verschillende oppositiegroepen spreken van een militaire koep. Een hoge generaal, verzekert de VS, dat eind deze maand de macht wordt overgedragen. De Canadese pornoacteur, die ervan wordt verdacht dat hij zijn vriend heeft vermoord, is onderweg terug naar Canada. Dat melden verschillende Canadese media. Luca McNarre zou zijn Chinese vriend na de moord in stukken hebben gehakt... en vervolgens lichaamsdelen naar politieke partijen en scholen hebben gestuurd. Hij werd opgepakt in Berlijn. Tegen de Italiaanse oud-premier Berlusconi is een celstraf van drie jaar en acht maanden geëist. Volgens justitie in Milaan was Berlusconi persoonlijk betrokken bij fraude en belastingontduiking bij zijn bedrijf Mediaset. De Italiaanse Belastingdienst werd daarbij voor miljoenen gedupeerd, zegt het OM. Berlusconi zegt dat hij onschuldig is. De oud-premier is ook verwikkeld in een aantal andere fraude- en corruptiezaken. Het weer. Op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Morgen vooral in de ochtendzon. Smiddags ontstaat er in het binnenland bewolking... en is er in het zuidoosten kans op een bui. Voor dan zo'n 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hé, wat beter beveiligd printen dan op een Konica Minolta Multifunctional? Nou, dat bestaat niet, man. Echt wel. Nieuw. Bisup Secure voor Konica Minolta Multifunctionals.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja. Oranje is alweer terug. In de studio tv maakte Gadisja Masoudi en analist Mark van Hintem. Italië moet winnen van Ierland. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beder. En dit is afhankelijk van Kroatië en Spanje. En die houdt kan. Waar het 0-0 is. En we hebben het gehad over 2-2. Dat zou de uitslag moeten zijn. Dan gaan Kroatië en Spanje sowieso door... Nou, dan moet er wel heel wat gebeuren, want ik heb nog geen mogelijkheid, nog geen kans gezien. En eigenlijk zit ik alleen maar te wachten met zulke goede spelers zoals Spanje heeft op uh, Messi. Maar ja, dat is een oerhoudige tijd, dus dat is lastig. Voor de rest wel uh, fantastische voetballers hoor, met uh, spelers van Real en Barcelona. Maar ze bakken er nog niet veel van, hebben wel veel balbezit. Tempo ligt heel laag, 0-0 de stand. We hebben 18 minuten gespeeld en de balbezit wel weer heel vaak voor de Spanjaarden. Maar zowel van Kroatië als van de Spanjaarden nog geen kans, nog geen mogelijkheid op een doelpunt gezien. Vandaar de tussenstand 0-0. Wel kansen bij uh, Italië Ierland, Werner van, van der Geer? Nee, eigenlijk ook niet. Wel uh, dreiging van uh, de Italianen die het initiatief hebben. De Ieren zullen slechts reageren en uh, zijn af en toe net iets sneller in de actie. In verdedigende zin dan, dan de Italianen Cellini en... Uh, de speelmaker Pirlo hebben daar tot nu toe last van gehad. Maar nog geen goals, geen kansen. En na 19 minuten ja, gaat misschien de tijd wel een beetje dringen voor de Italianen. Die zich toch echt hadden voorgenomen om al snel in de wedstrijd in elk geval de eerste goal te maken. Nu een vrij trap voor de Ieren. Komt terecht in het schassend van de Italianen. Daar waar Kien doorkoopt, maar er al een overtreding is gemaakt door een verdediger Richard Dunn. Daar zijn de natuurlijk goed in bij dit soort situaties. Mee naar voren komen. En dan proberen uit standaard situaties. via de lucht de Italianen te kloppen. Maar Dunn heeft inderdaad een overtreding gemaakt. Het is gezien door de. Turkse scheidsrechter vanavond, Sakir. Die de Zweden-Oekraïne heeft gefloten. Dat prima deed. En nu vanavond deze wedstrijd in goede banen kan leiden. Overigens wat wel leuk is voorafgaand aan dit duel. Drie ontmoetingen tussen Ierland en Italië. En drie keer uh, verloor Ierland niet. Wat dat betreft is men toch met rechter rug aan dit duel begonnen. Ook al voor coach Trappatoni, natuurlijk. Hoewel eerder uitgelegd. Als het echt moet zal Trappatoni zijn eigen land toch zeker geen pijn doen. In de wetenschap dat zijn Ierland al is uitgeschakeld. We gaan richting de 20 minuten. Het wachten is op de eerste echte kans voor Italië of voor Ierland. Het is nog 0-0. Kadisha Masoudi, je zit wel lekker voetballen te kijken... maar je hebt beloofd dat je een klein liedje zou schrijven over uh, de liefde... in een taal die uh, niemand ik ken, verstaat. Ik, maar ik ken, ik ken al een liedje. Dat heb je al? Ja, tuurlijk, ik heb genoeg liedjes. Ja, maar ook in een taal die niemand verstaat? Ja... Uh, dat was de afspraak namelijk die we ja. hadden gemaakt. Uh. Ja, ik denk dat jullie het in ieder geval niet verstaan. Ja. Jullie sowieso niet. Gaan we ermee akkoord? Ja. En, en jullie zijn nu ja. even mijn publiek. Oh, oké. Okay. Ja? Nee, dan, dan ga ik ermee akkoord. Wat is jouw uh, indruk van deze wedstrijd, Mark? Uh, van allebei? Nou, het tempo uh, ligt inderdaad heel laag bij uh, Kroatië-Spanje. De Kroaten zijn echt met elf man terug op eigen helft. En de Spanjaarden die, uh, die spelen een te laag tempo om wat te forceren. Maar je ziet wel aan, aan het aantal overtredingen ja. uh, dat, uh, dat er volgens mij uh, geen sprake is van uh, ja, cheating. Nee. Oké. Okay. Ze nemen het heel serieus. Ja, het is, ja. het is, het is, het is nog wat, ook wel wat gezapig, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Toch? Ja, dat is ook zo. Maar het is wachten op, op het eerste doelpunt en hopelijk gaat het vallen. Dan krijg je wel weer een, een strijd. Want dan moet uh, Kroatië weer. En hoe lang op de radio 1 Sportzomer? U kunt ons uh, twitteren via de hashtag R1 Sportzomer. Ja, uh, veel eerder dan verwacht en gehoopt keerden de spelers van het Nederlands elftal terug op Schiphol. Met in de bagage geen beker, maar alleen slechte herinneringen aan een mislukt EK. Toch waren er nog wat supporters naar de luchthaven gekomen om het team te steunen. En verslaggever Paul Sanders, die was er ook. Een half uur na de landen van HV 8628 uit Krakau... komen de spelers uiteindelijk uit de deur in aankomsthal 4 op Schiphol. En ze worden onthaald met gemengde reacties. Boegenroep en applaus. Stoïs zijns, zonder op of om te kijken lopen de meeste spelers rechtstreeks naar de bus. Hier en daar wordt nog wel een handtekening uitgedeeld. Bijvoorbeeld door Mark van Bommel. Maar een vraag beantwoorden, dat doet je dan wie niet? Niet met je vragen om een uit te delen en andere vragen stellen. Sorry. Het handjevol oranje supporters dat uiteindelijk naar Schiphol is gekomen om hun helden toch nog een hart onder de riem te steken, blijft teleurgesteld achter. Al is er hier en daar wel een handtekening gescoord, maar echt een feestje, pakt het niet. Het was zo uh, so snel. <laughs> ja, dat ging heel snel. Ja, yeah, ja. Yeah, te snel? Ja, yeah, yeah, Heel veel te snel. Ja, yeah. yeah, dat ik. Elke bus en dat was alles. Ja. Yeah. He is heel uh, teruggesteld. Ja, yeah. ik hoor aan uw accent dat u niet uit Nederland yeah. komt. Yeah. <laughs> Waar komt u vandaan? Ja, yeah. Nieuw-Zeeland. Uit Nieuw-Zeeland. Ja. Ah, yeah. En u woont in Nederland. Ja, ja, ja. Wel een beetje een oranje fan. Ja, ja, ja. Precies. Ja, um, yeah, ja. Yeah. Heel veel. En dit zijn mijn kinderen. Dus ja, we zijn hier voor de jongens. Ja, maar dat that, that is, uh, that is uh, sport. You know? Soms win je ze, soms niet. Ja. Hebben ze nog handtekeningen gekregen? Ja, uh, van uh, van, Persie. van Persie, dank ik. Uh, maar they were so It was zo snel, er was uh, geen uh, makkelijkheid. En nu uh, weer terug naar huis, toch geen spijt om nog even langs te zijn gekomen? Ja, uh, yeah, een beetje, maar ja. Yeah. Uh, yeah, maar, maar, maar de attentie nu is uh, heel, heel bijzonder. Yeah. De meeste van de toeschouwers in aankomst hal vier zijn toevallige passanten... Mensen die terugkeren van vakantie en de druk te zien en denken... wat is hier te doen? Nou, ja, we komen net terug, ja. Ja, Jullie komen niet uh, speciaal voor het nee, Nederlands helftal? Absoluut niet. Nee. <laughs> Waar komen jullie vandaan? Belfast. Belfast, Belfast. vakantie geweest. Ja, inderdaad. Ja. En toen dachten jullie, nou, dan pikken we dit ook nog maar even mee. Ja, we zagen hier volk staan. Dus uh, dachten, we: kijk even wat er te doen is. Dus was het Nederlands man. Ja. Nou, het was M niet het beste, hè? <laughs> nee, das, nee, inderdaad. Nee. Ja, slecht. Dag jongens. Dag. Wie heb je allemaal gezien? Huntla! En Snijder. en Kuyt, en Stekelenburg. alle spelers. En heb, en heb je nog gezwaaid? Ja. En zwaaiden ze ook terug? Nee. Nee, ze waren niet zo blij, hè? Nee. Nee. En nou, want jullie hebben mooie oranje kleren aan, een brulsshirt en hoedje. Jullie hadden de Nederlandse vlag meegenomen. Ja, en moet dat nou weer naar zolder? Eh, uh, ja. Tot de volgende wedstrijd weer. Dank jullie wel. En tien minuten nadat de eerste speler door de schuifdeur is gekomen, rijdt de bus weg. Met daarin de spelers. Bijna allemaal zitten ze met de rug tegen de ruit, zodat ze niet naar buiten hoeven te kijken. En de meeste bellen. Vervolgens gaat de bus naar het hotel. En daar wachten familie en vrienden. En een vakantie. Nou, ze zijn tenminste, tenminste veilig thuis. Roland van der Geer, Italië tegen Ierland. Ja, ik ken dat plaatje wel van die bus. Dat hebben we in Krakau menigmaal mogen aanschouwen. De bus die voorbij komt. Waar je dus geen enkele reactie krijgt uit de spelersbus van Oranje. Bij Italië-Ierland is het nog altijd 0-0 na 28 minuten. En dat is toch niet helemaal het Italiaanse draaiboek. Want Prandelli uh, uh, heeft het met uh, al zijn persvolgers gehad over Spanje, Kroatië. Maar ja, er is eigenlijk geen enkele twijfel geweest dat er uh, van Ierland zou worden gewonnen. Maar zo langzaam maar zeker, 0-0 na 28 minuten. Nou, dan gaat misschien de klok straks wel. Tegen je Oftewel, Italië moet eigenlijk redelijk opschieten met het maken van een doelpunt. zo af en toe komen de Ieren eruit. En Italië is de laatste minuut ook wat minder dreigend. Sterker nog, komt een, of er is een gele kaart al gegeven aan Balsaretti Die een tegenstander vasthield. En we zagen net ook al een overtreding van Marquisio. Oftewel, de Italianen hebben zo heel af en toe toch de handen vol aan de Ieren. Kan ze? Nee, nog niet. Na 29 minuten. Wat overigens nog wel opvalt, is dat de Ieren met rouwbanden spelen. En dat heeft er alles te maken met eigenlijk een heugelijk feit. Want op deze dag, 18 juni 94, wat dat betreft doen die hier nog wel eens wat op 18 juni... ...werd er in uh, Amerika tijdens het WK gewonnen van dezezelfde Italianen. Dat is een historische datum. Alleen uh, tijdens die wedstrijd of uh, vlak daarna bij de kijkers in elk geval in uh, de hoofdstad Dublin... Ja, was er een vechtpartij, een moordpartij eigenlijk bij een pub. en ook van vele er zes doden. En die worden vandaag herdacht door de Ierse spelers, die doden. Dus vandaar dat het Ierse elftal vandaag met rouwbanden speelt tegen Italië Buffon. De keeper van Italië heeft de bal in handen. We gaan richting het half uur. Het is nog altijd 0-0. Tja, ondanks die rouwbanden zit de sfeer er goed in bij Ierland-Italië. Je hoort ze acht van die Ierse supporters. Hoe is het bij Kroatië, Spanje en die houtkamp? Het wordt iets leuker, omdat er wat acties richting het doel zijn geweest. Een schot van Torres, een schot van Pranic. Uh, Silva met de kans voor de Spanjaarden. En de Spanjaarden zijn weer in de aanval. Misschien dat het iets uh, oplevert als hij Jester de bal weer voorgeeft. Maar met die knie is het uh, Silva die de bal in de handen speelt van Stipe Pleticosa. Even uh, angstige gezichten bij de 0-0 stand tussen uh, Kroatië en Spanje. Bij de Kroaten, omdat Mansukic even fors aangepakt werd door Sergio Ramos... En uh, daarbij uh, leek het flink geblesseerd raakte. Maar hij kan weer verder spelen. En dus kan uh, ook uh, Kroatië gewoon verder spelen. Het is uh, een half uur. Dat we achter de kiezen hebben. Geen verheffend half uur. Balbezit weer voor de Spanjaarden. Die heel langzaam het bijna het Barcelona-spelletje. Tikkentakkie-spelletje uh, uh, spelen. Weer rond en dan de bal in de middencirkel. Vaak Iniesta, Xavi. Uiteraard, dat zijn de spelers die dat het uh, beste kunnen. Nou heeft Silva de bal. Die speelt hem dan weer naar de linkerkant. Uh, Busquets heeft hem. Uh, heel regelmatig, zoals nu, en die speelt hem dan in de voeten aan de linkerkant bij Iniesta. Iniesta terug naar Busquets, bal helemaal naar de rechterkant, en dan moet er eindelijk eens een bal weer voor het doel gaan komen. Is het in ieder geval balbezit. Voor Arbeloa, maar Arbeloa probeert zijn man uit te spelen. Dat lukt niet. En dan kan de keeper van Kroatië de bal simpel oppakken, Peticosa. En zo na ruim een half uur spelen. Nog altijd 0-0 bij Kroatië en Spanje. En met deze stand en de 0-0 bij Italië-Ierland zijn zowel Kroatië als Spanje door. Nu toestel.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 There you are. De train, Italië-Ierland, Ronald van der Geer. Er is uh, gescoord door de Italianen, maar als je me nu vraagt wie heeft er uh, daadwerkelijk gescoord, heb ik geen flauw idee. De, de bal is paal, uiteindelijk ik. via de, de lat uh, binnengegaan. Er was zelfs nog de vraag of hij uh, überhaupt wel over de lat is geweest. Corner is van Pirlo, dan de bal via Given. Ja, dan, dan wordt die bal aangeraakt door wie is de kopper. Ja, het is uh, de nummer 10 van Italië. Nou dat is Cassano, dat is dan de man die komt. Dan gaat hij via Given. Dan staat Duf nog op de lijn. Volgens mij haalt hij hem er al achter weg. En die schiet hem dan nog tegen de lat. En dan zegt Sakir, de scheidsrechter, hij zit er toch in. Het is een curieuze goal, maar ook curieuze doelpunten tellen gewoon als de bal over de lijn is geweest. Op het als grensrechter geeft de Turkse arbiter dus de 1-0 voorsprong aan Italië. Corner ontstond overigens, omdat Cassano van de meter of 25 had geschoten en Shea Given. ...dat op het oog toch niet zo'n heel moeilijke schot eh, niet onder controle kregen... ...als het ware net naast de goal kon duwen in een soort eh, vangactie. Eh, maar de Italië, Italianen, de, de druk van de Italianen nam wel toe de laatste minuten. Wat dat betreft is het eh, werken De goal dus eh, op naam van Cassano. Na 36 minuten inmiddels in eh, Poznan staat Italië dan eindelijk met 1-0 voor tegen Ierland. Betekent wel dat we uh, onze quiz tijd voor tijd, die is uh, op dit moment... Ja. ja, die is eigenlijk afgelopen, want de vraag was natuurlijk... wanneer uh, wordt er voor het eerst op de paal of lat gepopt... in de wedstrijd Italië tegen Ierland? En uh, het gebeurde in de 34ste minuut. Dus uh, uh, we gaan de winnaar opsnorren. En dan moeten we meteen ook even kijken. Want Robert, jij zit daar niet zo ver vandaan. Nee, hè? Ik zit niet zo ver vandaan. Ik had geloof ik 25ste minuut of 24ste minuut of zoiets. Nou ja, goed. We zien het wel. F Felix, uh, Felix Müller zal alweer gewonnen ja, ja. hebben. <laughs> die wint eigenlijk altijd. Goed, maar de gevolg is nu dat uh, Spanje en Italië... Volgens mij uh, door zijn. Uh, Gingen we naar Andy Houtkamp ook nog eventjes, Andy? Dat is het gevolg ja, toch nu? Klopt, klopt. Italië, Spanje door. Misschien dat dat een uh, gunstige uitwerking heeft op uh, deze wedstrijd... waar ik naar uh, zit te kijken. Kroatië, Spanje, 0-0. Uh, Spanje in de aanval. Let trouwens op Torres. Ik, uh, ik, ik doe dat al uh, de hele wedstrijd en ik vind hem niet, uh, de wedstrijd niet geweldig. Maar de dingen die Torres doet... Uh, zeker gezien zijn afgelopen seizoen dat, dat werkelijk dramatisch was... Ik denk dat die Torres wel eens kan gaan uitgroeien tot een van de uh, grote mannen van uh, dit toernooi. Hij wordt uh, nu gezocht in de diepte, wordt niet gevonden trouwens. Omdat hij goed verdedigd wordt door de Kroaten. Maar het staat 0-0. En uh, ja, die Kroaten moeten dus gaan komen met uh, Pranjic onder andere. Nu in uh, balbezit aan de linkerkant van het veld. En dan uh, is het zoeken naar Mandzukic. Maar Mandzukic uh, staat een beetje in de dekking. Dus gaat het weer terug op eigen helft bij Kroatië. En dan eh, na 37,5 minuten spelen gaat de bal helemaal terug naar de eigen keeper. Pleticoza. Nee, de Kroaten moeten toch eh, iets gaan doen in aanvallend opzicht. Want eh, veel soeps is het volgens nog niet. En wil men eh, een ronde verder komen. En niet afhankelijk zijn van de Ieren. Dat die misschien een gelijkmakertje maken. Dan zullen ze tegen de sterke Spanjaarden eh, doelpunten moeten maken. Misschien dat het nu eh, lukt. Als eh, Mandzukic eh, de bal heeft aan de linkerkant. Brengt hem voor het doel. En dan Pranjic die hem half raakt. Pranjic die. Eh, uh, weg wil bij uh, Bayern München, de ex veen speler En misschien wel naar China gaat. Hij heeft een uh, aanbieding, die, uh, dat neemt hij in overweging. Ik zou meteen gaan. Vijf miljoen per jaar. Uh, euro, dus ma, niet gek. Uh, de helft doe ik het ook voor. De bal gaat helemaal naar de rechterkant. Bied je aan, uh, en... Wat zeg je? Bied je je aan? Nou, als het moet. Ik, ik, ik offer me daar wel voor op. Uh, de balbeziet uh, ondertussen voor Spanje. Maar ik heb mijn linkerbeen is niet zo goed als dat voor Pranjit. Dus, uh... Je rechter wel, hoor. je <laughs> Nee, ook niet. Ja. Ja, kun je dagen, ik ben links. <laughs> De bal ging de diepte in uh, bij de Spanjaarden. Maar nee, het is, uh, we kunnen een beetje omlachen omdat er eigenlijk niet al te veel gebeurt. Torres wordt weer niet uh, bereikt. 0-0 na 39 minuten spelen bij Kroatië en Spanje. Mark van Intem, volgt allebei de wedstrijden. Er is dus gescoord bij Italië Ierland. <lacht> ja. uh, dat betekent dat Italië nu doorgaat. Is dat iets wat de spelers van Kroatië te horen krijgen op het veld? Of, of laat de coach het lopen en zegt, uh, ze, jullie gingen toch al voor de aanval? Ja, er zijn zeker afspraken over gemaakt. Kijk, het is wel moeilijk om... Uh, als je de wedstrijd ingaat, zoals de Kroaten men, zijn ingegaan... en met elf man verdedigd tegen de Spanjaarden... om dan plotseling die omschakeling te maken. Want hey, nu moeten we terug gaan zetten, want uh, we moeten scoren. Uh, dat is heel lastig voor spelers om, uh, om, die, ja, om, om die klik te vinden... Uh, en ik ben ook benieuwd hoe dat ze dat gaan doen. Ik zou uh, in ieder geval uh, eens gaan beginnen met Jelavic inbrengen. Dat is een nummer 9. een echte spits. Ze hebben nu Mansu Kitsch in de spits. Dat is eigenlijk een aanvallende middenvelder. En ik vind hem veel gevaarlijker als hij uit de tweede lijn komt. Dus Hij moet wel wat gaan omzetten, denk je, in de rust? Ja. Dat denk ik wel, ja. Ik zou zeker een, een echte spits gaan inbrengen nu... en uh, met Mansuk iets erachter gaan spelen. Even over het communiceren. We weten van Bert van Marwijk hoe moeilijk het is om je spelers uh, te bereiken. Het bereikt meestal niet verder dan een meter of vijf. Uh, dat geldt andersom ook, gelukkig voor hem... wat Anjo Robben dan weer tegen hem heeft, uh, schijnt te, te hebben geroepen. Uh, hoe, hoe doe je dat? Ik heb wel eens gezien dat er dan uh, mensen die uh, het veld even inkomen... als er een blessure is, ja. een briefje bij zich hebben. Of wat, dan, Heb je daar ook trucjes voor? Ja, klopt. Je kan bijvoorbeeld... Uh, Um... Nou ja, simuleren dat de keeper een foutje in zijn oog heeft of dat zijn lens uh, scheef zit. Hè? <laughs> en dan wordt de speler, die legt dan het spel even stil. Dus automatisch de, legt de het spel stil. En dan heb je tijd om als training de spelers naar de kant te roepen en ze te instrueren. Zo gebeurt het vaak. Ja, er worden gewoon afspraken over gemaakt. Ja. Maar hoe zeg je dan tegen de keeper wanneer die een blessure moet vijzen? Ja, dan moet je, je dan... en die keeper die, die staat toch vaak uh, alleen op zijn eilandje te koekeloeren. En die kijkt en die ziet alles wel. En als je dan een, uh, ja, een handgebaar maakt aan de zijkant, dan uh, vangt hij het wel op. Ja. Wie, van de, wie van de teams die. Uh, die je ziet spelen vanavond. Ja, je, je kijkt twee wedstrijden tegelijk. Dat vind ik al hartstikke knap. Maar um, als je in de gaten houdt wie er nou um, lekker aan het ballen is... is er één is er team waarvan je zegt... Ja, dit is wel goed wat zij laten zien vanavond. Nou, op, op basis van, uh, van deze twee wedstrijden... kijk sowieso uh, moeten de Spanjaarden door. Hè? Ja. Dat, dat, uh, ik bedoel, daar genieten we met z'n allen wel van. Maar aan de andere kant uh, zou ik het ook voor het toernooi... het leukst vinden toch als de Italianen doorgaan. Ja, dus die zo... schat ik toch uh, hoger in dan, uh, dan de Kroaten. En uh, wat denk je dat er nog een 2-2 in zit daar? Uh, je bedoelt. Maar oh, het is in Spanje. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, joh. Laten nee, we hopen nee, op nee, een nee. 1-0? Nee. <laughs> ja, hoop je op een 1-0? Nou, iets. Laten we hopen op een doelpunt überhaupt. Dat... <laughs> ja. Alicia Masuri hoort u als u net inschakelt. Uh, televisiemaakster... Uh, en theater, theatermaakster. Ja. Uh, zangeres. Uh, heeft ze <laughs> in een, dit uur uh, laten weten. Je, je bent een enorme voetballiefhebber. Ja. Um, je kijkt nu al uit naar het WK, hè, geloof ik. Ja, klopt. Oh, heb je dat ook weer gezien uh, ja, op ik mijn Twitter? Ja, wij lezen alles. Sje. Onge jongen. jongen. Ja. Dus Oranje richt er nu al niet uit. Juist, ze moeten zich nog wel kwalificeren. Ja, maar ze hebben kwalificaties. Ik heb, ik heb erop gezet, op 7 september... kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Nou, ja. dat is een kwalificatiewedstrijd. Waarom vind je dat zo'n bijzondere wedstrijd? Omdat het, een omdat het ergens om gaat? Of, uh... nou, omdat het, nou ja, dat was het eerste wat ik dus zag daarover. En ik vind Turkije gewoon heel tof. Spannend. Ja? Turkije. ja, Turkije en Nederland vind ik een spannend uh, ding. Ja, je hebt ook wel iets met Turkije, hè? Ik heb iets met Turkije en ik heb iets met Marokko. Omdat mijn ouders uit Marokko komen. Maar ik heb zelf een, een soort van uh, um, fascinatie voor Turkije. Ik kon, weet niet maar, wat dat is. Nee? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Je, bent, ben je er wel eens geweest? Ja, ik kom net terug. En, maar was, was het daarvoor of was het daarna dat je die fascinatie nee, kreeg? Ik heb die fascinatie al een tijdje. En ik ben, uh, uh, even kijken, drie jaar geleden of zo... Zoiets ongeveer. Ja, maar dat had je dus ook voordat je er überhaupt geweest was? Ja, want toen had ik uh, collega's en vrienden die mij dan... Uh, uh, die, dan Turks, ja, die zijn dan Turks en uh, die ja. gaven me dan muziek, bijvoorbeeld Turkse muziek... waar ik naar luisterde. En uh, dat vond ik heel fascinerend. Klinken. Ja, de muziek. En toen dacht je, dan moet het land ook heel boeiend zijn als de muziek... Uh... Ik ben gegaan en, uh, van verhalen en foto's. En ik ben gegaan en toen was ik Istanbul, met name Istanbul, hè. Ik ben naar Istanbul uh, gek, eigenlijk. Ja. En toen je daar voor het eerst kwam, toen je daar landde? Ja, het deed me heel erg denken aan, uh, aan New York, waar ik zelf een tijdje heb gezeten. Vond ik heel, ja, en toen dacht ik, ja, ik wilde eerst in New York gaan wonen. Maar toen kwam ik dus terecht in Istanbul. Toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk een beetje hetzelfde. Die 24-7 motor die alleen maar als maar doorgaat. Ja. Dus dat gevoel is heel mooi. En het is heel traditioneel, maar ook heel modern. Je, je vindt er alles in Istanbul. Ja, dus ja. het was Istanbul of New York en nu woon je in? Amsterdam, nog steeds. Maar ik, ik, ik, ik, ik ga daar ook niet wonen. Maar ik wil er wel uh, af en toe heen om uh, dingen te doen en dan terug te komen. Kroatië, Spanje en Italië, Ierland. De eerste helft lopen op hun eind. Eerst het nieuws, Juri Stubenitski. De PvdA wil dat de lobbypraktijken rond het Binnenhof transparanter worden. Dat zegt PvdA-kamerlid Bouwmeester straks in nieuwzuur. In elk wetsvoorstel dat het kabinet naar de Tweede Kamer stuurt... moet nu een paragraaf over lobbyen worden opgenomen. En Bouwmeester wil dat daar voortaan ook in staat... wat er is besproken en of er naar is geluisterd. Een verdachte in het eerste Nederlandse genocideproces... komt in afwachting van de rechtszaak vrij. Wel moet Yvonne B. zich wekelijks bij de politie melden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. B. heeft de Rwandese en Nederlandse nationaliteit. En ze wordt ervan beschuldigd dat ze in de jaren 90... in Rwanda leiding gaf aan moordende jongeren. En bij een zelfmoordaanslag in de Iraakse stad Bakuba... zijn zeker 15 doden gevallen... Aanslag werd gepleegd tijdens een Shiïtische begrafenis. Bij aanslagen in Irak zijn deze maand al 130 mensen gedood. Voornamelijk Shiïtische pelgrims. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zoals het er nu voor staat gaan Spanje en Italië door. Maar blijft dat ook zo? Italië, Ierland. De Ronald van der Geer. 1-0 na 45 minuten en een beetje. We zitten inmiddels in de extra tijd van de eerste helft. Op het hout is er niet geweest. Nee, dat klopt. Want Sakir maakte nu een einde aan die eerste helft. Cassano, met de enige treffer van de wedstrijd. In de corner van Pierlo vanaf de linkerkant. Men probeerde het nog. Via Damien Duf om de bal van de lijn te halen. Maar via Shea Given was hij inmiddels al over de lijn bij de Ieren gekomen. Het is een verdiende voorsprong, want Italië is de betere ploeg. We gaan rusten in Potsdam. Ja, dat is een behoorlijk lange blessurebehandeling bij Kroatië en Spanje. Dus daar wordt nog gespeeld aan die houtkamp. Ja, twee minuten extra tijd. Want Mansoukic, de spits van de Kroaten, raakte geblesseerd met een duel in een duel met Ramos. En dus die twee minuten extra tijd: 0-0. De stand bij Kroatië en Spanje. Spanje beter, blijven maar zeggen, maar het is gewoon zo. Heeft uh, zojuist de eerste corner gehad, leverde niets op. En nu een inworp, zeg maar halverwege de helft van de Kroaten. Is het uh, Jordi Alba, een uh, uitstekende speler die we nog hebben gezien tegen AZ. Uh, toen hij met uh, Valencia doorging richting uh, de finale later. ...van de Europa League. Hij gaat zo goed als zeker naar Barcelona. Heeft de bal teruggekregen. Speelt de bal dan niet goed in de voeten van de medespeler van Silva. En dan kan Kroatië er nog een keer uit... ...in de slotminuut van de eerste helft van de extra tijd. Maar Kroatië, nee... Het is niet het Kroatië zoals ik ze heb gezien tegen Ierland of tegen Italië. Het is een uh, wat van Kroatië dat zeer, zeer verdedigend speelt. Zelfs nu, nu Italië op een 1-0 voorsprong staat en uh, Kroatië met deze standen... de 0-0 tegen Spanje en de 1-0 van Italië eruit zou liggen... blijven ze uh, zich verstoppen achterin en op eigen helft proberen de Spanjaarden tegen te houden. Natuurlijk is het de grote favoriet Spanje voor het EK... Maar je zult wel iets moeten gaan proberen als Torres de bal heeft aan de rechterkant. Torres, euh, kijk of hij zijn mannetje uit kan spelen. En er staat er nog eentje. Nou, het uh, lukt niet. De bal gaat via een uh, Kroaat over de zijlijn. Maar dan hoeft het al niet meer van Wolfgang Stark. Ook hier in Gdansk gaan we rusten. En wel, ik zeg niet hoeveel het staat, maar er is niet gescoord. Oh, <lacht> Goed, dan uh, denk ik dat het uh, nul is. Denk jij ook? Ja. Voor het eerst in uh, 13 jaar gaat er meer geld om in de Nederlandse muziekindustrie... dan het jaar ervoor. Vooral de inkomsten via concertkaartjes zorgen ervoor... dat er ruim 750 miljoen euro is omgezet. Atse de Vries, muziekjournalist bij VPRO's 3 voor 12. Goedenavond. Goedenavond. Hai. Zeg, voor het eerst, uh, sinds 13 jaar stijgt de omzet uh, in de muziekindustrie. Gaat het zo Goed. Ja, ging het zo slecht? Daar wordt natuurlijk altijd geroepen de afgelopen jaren. Want de CD-verkopen, daar gaat het natuurlijk dramatisch mee. Dat is natuurlijk jaar na jaar, zo'n beetje sinds het internet echt doorgebroken is. Dat wil zeggen, het downloaden van muziek op internet. Is dat natuurlijk een drama aan het worden. Is gewoon klaar eigenlijk, die CD-verkopen? Ja, dat is toch wel in elk geval zorgwekkend, zullen we maar zeggen. Maar je hebt gewoon gezien dat de afgelopen jaren. iedereen in de muziekindustrie heel erg is gaan kijken. Ja, maar waar wil men dan wel voor betalen? En uh, wat dat betreft is dit onderzoek wel interessant, want je ziet natuurlijk, de, de plaatindustrie uh, presteert elk jaar netjes de cijfers en dan blijkt weer dat het weer slechter is gegaan dan het jaar daarvoor. Maar daar werd natuurlijk nooit bij genomen wat voor andere dingen er natuurlijk zijn waar mensen hun uh, uh, geld uitgeven. En live muziek is daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. En daar is gewoon heel erg veel ook geëxperimenteerd, om het allemaal maar even netjes te noemen, door artiesten door gewoon te kijken, ja, hoeveel kun je eigenlijk vragen? Hoeveel zijn we eigenlijk waard? En dan en dan wat bedoel je dan? Qua kaartjes bedoel je voor, uh, voor ja. de concerten, bedoel je dat? Ja, dikke ja. prijzen. En uh, ja, die gaan nog steeds omhoog. Je hebt de afgelopen uh, tijd was er veel te doen om Madonna, die staat ook in Nederland in, het, uh, in de Ziggo Dome. Dat is een uh, nieuwe concertzaal in Amsterdam. Maar moet nog open gaan. Ergens, uh, volgende week is geloof ik de eerste, uh, de eerste show daar. Madonna staat daar twee avonden. En die kaarten kosten echt heel veel geld. Daar betaal je gewoon voor uh, de duurste kaarten uh, zo'n rond de 200 euro. Dat is een gigantisch ja. veel. Madonna... Loop even naar twee meter naar links, want de verbinding ja. wordt wat slecht. Dan houden we misschien een betere verbinding. Je okay. stelt 200 euro per kaartje voor de show van Madonna. Dus als ik met mijn zoon en met mijn dochter ga, ben ik 600 euro kwijt. Gaat het gaat niet gebeuren? Nee. Nou ja, kijk, dat is een beetje een gok die snap. Madonna die heeft ook in een interview daarover gezegd toen ze natuurlijk naar gevraagd werd. Toen zei ze, ja, maar ja, mijn fans die geven ook gewoon rustig zonder blik of bloos 300 euro uit... aan een, een nieuw tasje van een of ander merk. Ik ben ook uh, bijzonder, ik ben uniek... Uh, ze sparen maar. Zo, zo zei ze dat echt letterlijk. Ja, dan is de vraag uh, of dat inderdaad zo is. Je ziet in, uh, in Amsterdam is dan uh, één van die twee shows uitverkocht. De tweede niet. Nou, ja, Hoe het daar dan mee gaat met die tweede, dat is natuurlijk voor buitenstaanders moeilijk uh, te zeggen. Is die bijna uitverkocht. Dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat, die, gewoon, uh, dat die, tweede, die tweede show leeg blijft. Dus het is een beetje een gok van hoe ver kun je gaan als artiest. Madonna die, uh, is niet bang om uh, gewoon rustig die gok nu te nemen. Ja, misschien waren vroeger dan de kaartjes goedkoper, maar toen waren er volgens mij ook veel meer van die grote stadionconcerten. Ja, dat klopt wel. Uh, ja. Maar wat dat betekent, is het muzieklandschap natuurlijk ontzettend veranderd. Daar heeft het internet veel mee te maken, maar ook uh, andere dingen. Natuurlijk in, de, in de jaren tachtig, dat was een beetje de hoogtijd. Uh, er waren de hoogtijdagen van de stadionconcerten. En je had niet alleen geen internet, je had ook gewoon veel minder televisiezenders, veel minder radiozenders. Uh, ja, iedereen kwam in aanraking met dezelfde artiesten en nu zie je gewoon dat er. Nou, een soort middenklasse artiesten ontstaan is die prima een Paradiso kan vullen of misschien wel een Heineken Musical. En wat dat betreft is die Ziggo Dome wel interessant, want je ziet dus minder artiesten die 30, 40.000 mensen naar de Kuip of naar de, naar de Gelderdoom weten te trekken. Maar je hebt nu dus die nieuwe zaal in Amsterdam-Zuidoosten, daar, daar kunnen geloof ik 17,5 mensen in. Misschien is dat wel het nieuwe stadionconcert. Ja. ja. Kandisha sorry, je zit hier, je zit een mee te luisteren. Uh, als je dit hoort, want jij zingt natuurlijk zelf ook. Ja, niet, uh, je, voor, nee, niet, niet voor... Alle <laughs> nee, niet, niet alle Madonna. <laughs> nee, niet alle Madonna. Maar wat, wat denk je als je dit hoort? Is, is het inderdaad heel erg veranderd, uh, die muziek zien, ja. wat dat betreft? Ja, zeker. Maar ik vind, het ook, ik, ik vind het ook belachelijk dat een artiest zegt... ja, dan, dan, dan spaar je maar. Ik vind dat, ja... Dat, maar dat, zij dat kan, je, kan het zeggen. Zij kan het zeggen. En er zijn mensen die dat doen, maar... Ja, er zijn mensen die dat gewoon niet kunnen betalen. Wat dan? Dus je, dat, je zal je nooit de kans krijgen om je, om, je, om je idool te kunnen zien in het echt. Dat is, dat is wel, lijkt me wel. Ja, zou ik heel erg vinden. Hou je dan uh, als ze niet een soort elite uh, bezoeker? Ja, heel over? erg, dat is, dat nou, is helemaal een niet interessant. Wel, ja. Oh, sorry. Ja. Uh. Ja, de... Nou ja, je kunt, je kunt natuurlijk als, je, als je Justin Bieber bent, kun je dat natuurlijk minder makkelijk maken. Want dan, ben je, dan zijn je fans zijn 15, 16. Die kunnen dat natuurlijk nooit betalen. Ook niet als, ze de, als de ouders nog wat geld je gezinskorting. hebben. gezinskorting. Ja, en je ziet ook dat acts die uh, duidelijk een wat ouder publiek hebben, dat ook sneller aan durven. Uh, Tom Petty in de Heineken Musical, uh, deze week, ergens of volgende week, 75 euro. Ja, dat is natuurlijk een hele hoop geld. Maar die man die zal ook denken, ja, mijn fans, het zijn allemaal hogeropgeleide... Uh, Goedverdienende mensen. Ja, ja die, die kijken er niet zo op. En, maar dat is wel een, uh, een, een ontwikkeling. Ja, dat betekent wel inderdaad dat, je, dat het moeilijker beschikbaar wordt voor ja, ja, mensen die dat gewoon niet kunnen betalen. Ik was laatst dus ook naar Galet dat... gegaan. Galet? Galet? In, in Carré? Ja. 60 euro. Ja, ja Carré ja. is gewoon een verschrikkelijk uh, dure zaal. Hè, 50, om, uh, 60 euro. Ja, ja dus alles wat daar. De productiekosten zijn gewoon heel erg hoog van Carré. Maar ja, als je daar. Uh, uh, daar toch een meerwaarde ervaart, dat het gewoon ja. een hele mooie zaal is, ja, dan betalen mensen het er kennelijk toch voor. Ja, ja maar ik vind 50, ja, was, 60 euro. Als ik dat nu hoor, vind ik dat nu in deze tijd ja, niet eens niet, niet, niet meer duur. Zo duur. Maar ja, het is voor sommige mensen toch echt, ja, of je moet helemaal achterin gaan zitten, dan is het ineens 30 euro. Dus het is gewoon niet, niet fijn. En ik wilde gewoon op een goede plek gaan zitten. En of ik was ook naar Stade gegaan en ik had echt best wel geld, veel geld neergelegd. In Rotterdam kom ik daar aan en zat ik echt op een plek waar ik dacht... nou, dit is gewoon echt serieus 20 euro, 20 euro waard. Met als gevolg dat je misschien de volgende keer weer niet gaat. Ik ga dan niet meer. Nee, als het, dan kan het dus zijn dat het ook tegen de artiest keert op een bepaald moment. Ja, kijk, je ziet het ook nu op festivals heel veel. Festivals uh, zijn natuurlijk de afgelopen jaren heel erg populair geweest. Daar betaal je best wel een hoop geld voor. Lowlands is tegenwoordig, ik meen aan mijn hoofd, iets van 175, 185 euro voor drie dagen. En als mensen gewoon weten, ik krijg daar waar voor mijn geld, mijn vrienden zijn daar, ik heb een te gekke tijd, willen ze dat ervoor betalen. Maar wat je wel ziet is, door, of dat nou door de crisis komt of door uh, dat er gewoon te veel festivals waren in Nederland. Je ziet gewoon dat festivals die niet die meerwaarde hebben, die niet gewoon jou naar huis laten gaan met het gevoel, dat het was een hoop geld, maar het was het waard. Die beginnen nu om te vallen, die krijgen het moeilijk. Uh, heel veel dancefestivals zijn er. Elk weekend is er wel ergens een dancefestival in Nederland, sommige echt groot. En dan zie je ook gewoon dat de, de festivals die, die meerwaarde niet bieden, ja, daar gaan mensen gewoon, gewoon niet meer heen, leggen ze het geld niet voor neer en die komen gewoon in problemen. Ja, uh, misschien nog even kort, Adze, want ik heb de indruk dat, dat mensen massaal aan het downloaden zijn. Dat ze daar nu hun muziek vandaan halen, behalve van, uh, dus niet meer van de cd's. Maar het blijkt dat het aandeel eigenlijk uh, van opbrengsten uit die, uit die downloads heel erg meevalt, hè? Of tegenvalt, download -download, hoe je is? ja Ja, ja, um, ja uh, ik denk zelf eigenlijk dat de, de tijd van de download eigenlijk al wel weer een beetje voorbij is. Uh, je hebt nu uh, de streamingdiensten waar je gewoon een abonnement opneemt. Je hebt die bestanden niet meer, maar je, je, je hebt gewoon een, uh, een abonnement... waar dat je toegang krijgt tot een bibliotheek met eindeloze tracks. Dat is denk ik de toekomst. Maar de vraag is nu nog van hoe, hoeveel geld gaat dat opleveren. Je betaalt een tientje per maand en dan krijg je, heb je toegang tot uh, 20 miljoen uh, liedjes. Hoeveel mensen gaan daarvoor betalen? Ja. Uh, dat, is nu, dat is nu de ontwikkeling waar iedereen naar kijkt hoe gaat waar gaat dat naartoe? En downloaden... Ja, waarom zou je nog heel je, heel je computer voor willen zetten met mp3's? Ja, goede vraag. ze ja. de Vrieze. Hebben. Van 3 voor 12. Dank je wel. Dank je wel, right. Graag gedaan. Gadisha, wij hebben ons uh, natuurlijk uh, voorbereid op jouw uh, komst, dat mogen ja. duidelijk zijn. Uh, ja. We hebben veel over je gelezen. En ik kreeg zelf, ik kan niet van helemaal spreken, maar ik kreeg zelf een beetje het gevoel dat het... Het woord afscheid bij jou een beetje centraal door je leven heen gaat <laughs> in je voorstelling. Maar ik, ik weet niet, nee. misschien zit ik er helemaal naast. Maar, uh, nee, ja, je zit er een ik een kan het helemaal naar. niet hoor. Nee. nee ja. Oh, flauw. Oh, ja, we steunen hem toe. Nee, maar ook in je, in je laatste voorstelling... Je afscheid van, je, van een grote liefde, je eerste solo voorstelling. Nee, uh, het is niet mijn eerste solo voorstelling, maar het is nu wel een solo. Het is nu een solovoorstelling. Nou, het is een solovoorstelling na een tijdje weer. Maar ik heb wel eerder een solo voorstelling gehad. Red mij, daar is wel afscheid, staat wel centraal. Nee, nee. Niet, ja, in niet, ja, in deze voorstelling wel. Maar nou, eigenlijk staat de liefde centraal. De, de voorstelling heet Op de liefde Godverdomme... Mm -hmm. En het gaat dus over een vrouw die verlaten is door haar grote liefde. En, uh, en zij heet ook Khadija, maar dat is toevallig. Dus oh. ik, het is ja, een soort ja. van twee uh, dingen, zeg maar. Ja. En de ene, dus ik, Khadija Massoudi, wil afscheid nemen juist. Ja, dat ik denk van, ja, neem nou de controle over jezelf ja. en laat het gaan. En dan wil ik juist vieren. En de andere, zeg maar, de, zo, uh, de fictieve Gadisha, die, die, die wil nog niet loslaten. Die kan dat niet. En, uh, en, en die, die geliefde houdt haar een beetje aan het lijntje de hele tijd. Ja. En, en ja, en het is dus een muzikale theatervoorstelling. Ja. En welke is dan de echte Gadisha? Uh, die, die, die, die het afscheid wil vieren. <laughs> Het is echt Zie je? Ja, nee, Maar ik, ik heb ook gelezen dat je nog wel eens naar je ouders gaat. En dat je dan denkt: van ja, dan blijf ik daar heel lang met het risico dat ze misschien zo snel zat zijn dat ze me helemaal niet meer willen zien. Hè? Oh, hè? Wat heb jij nou weer over? Ja, ik kan het je allemaal teruglaten. Nee, nee, ik, ik snap je bent... het, ja. Ik weet waar je het over hebt. Ja, Mijn ouders, ja, ouders die gaan uh, sinds een paar jaar vier, uh, vier maanden uh, per jaar dus naar Marokko. Uh, omdat mijn vader gepensioneerd is. En het hele jaar door uh, ja, ben ik een beetje de, de dochter... die uh, niet altijd op visite komt op de juiste uh, tijden. Of ik mis heel veel door mijn werk. Dus ik verras ze heel vaak. Dan ga ik daar gewoon naar Marokko... en dan kom, blijf ik gewoon twee weken lang bij hun. Of tweeënhalf week. Of, en dan ben ik alleen met hun. Ja. En, met het, uh, het risico zeg je zelf dat ja, ze je, dat je dat ze misschien denk, helemaal nooit meer willen zien. Dat ze denken, we hebben genoeg van je. Of dat ze juist denken van... Ja, we zijn nu echt gewend aan jou. En je moet nu vaker blijven komen. Want het is nooit goed genoeg bijna, namelijk. Als ik een week niet ben geweest, zegt mijn moeder weer van. Uh, Waar was je nou? En, uh, mm. het, ja, nou, dat soort dingen. Dus, uh, Even over die solovoorstelling. Ja. Of over een solovoorstelling in het algemeen. Hoe eng is dat? Om in je eentje. <laughs> Of is dat op een gegeven moment net als met een voetballer die nerveus is voor een wedstrijd... dat hij na anderhalve minuut alle spanning kwijt is? Heb jij dat ook? Ja, ik voel soms die spanning uh, van tevoren. Dat ik soms denk, oh, wat doe ik mezelf aan? Waarom doe ik mezelf dit aan? Vooral als ik weet wat voor mensen er soms komen kijken. Maar zodra het, uh, uh, ja, zodra het publiek zit, en ik, ja, of binnenkomt eigenlijk al, of opkomt... Nou, dan, ben ik eigenlijk al, ja, dan is het gewoon kwijt. Is het gewoon oké? Okay? En, en ik heb deze voorstelling ook helemaal zelf geschreven. Vanaf het begin tot het eind doe ik het dus ook. Dus ik heb het helemaal zelf onder controle. Je speelt dus twee rollen, twee, twee Gadisha's eigenlijk. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit op het, uh, op, ja, in de ja, tent? Het is, <laughs> ja, het, is, het is eigenlijk niet uh, heel erg duidelijk. Maar ik zeg op een gegeven moment: in, ik, ik stel mezelf voor en ik, ik, het is ook echt heel erg open. Ik heb geen vierde muur. dus Het is heel erg direct met het publiek. En ik heb een muzikant op de vloer. Dus ik heb, maak de hele tijd contact. En ik zeg op een gegeven moment: Oh, goed, ik ga me transformeren. En dan. Die Maak je ja, ja. ja. <laughs> zogenaamd een transformatie. En dan en op, is er ook een punt dat ik haar op een gegeven moment aanspreek. Van, doe even normaal. Dus het zijn van die... ja uh, yeah, uh, um, Hoe noem je dat? Uh, Jezus, ik ben het woord kwijt. Ik uh, switch heel snel. Mm -hmm. ja. en, en, ik schakel. Ik schakel ja. Bij een andere voorstelling die je samen met iemand anders deed... Uh, ben je zelf in het publiek gaan zitten... En toen werd je ontroerd van je eigen voorstelling. Oh my god. Nee, Lekker lek moesten... eens even uit hoe, dat, hoe, dat, hoe je dat gedaan hebt. <laughs> nee. Hoe kun je naar jezelf kijken als je, als je live speelt? Dat vroeg ik me al. Nee, ja, ik heb. Uh, dat, dat is van een fragment uit het, het dagboek. Voor, voor vorig jaar moesten we, speelde ik op de parade. Toen moesten we voor het NRC uh, een dagboek bijhouden. En um, er, er, was een, er zijn momenten echt, omdat ik die voorstelling al meer dan ja, weet ik veel, rond de tachtig keer heb gespeeld of zo... dat je gewoon op een gegeven moment uh, ook daarnaar kan kijken. En natuurlijk heb ik ook wel DVD gezien... of, uh, of tijdens de repetitie gekeken naar haar of naar mezelf. Nee, naar maar mijn beschrijf, dat, beschrijf het moment nog eens. Want je staat nou, dus is, op het podium en transformeert ja, jezelf in het publiek eigenlijk. Ja, nou, er, is, ja er, er is dat moment namelijk... want ik realiseerde me in het begin niet wat voor impact dat had. En er was één scène dat ik haar... Uh, vast uh, dat ze in mijn armen sprong en dat, ik dan zei, dat, zij, dat zij dan zei, laat me niet vallen. En dat ik zei, ik laat je niet vallen. En dat was ineens, op dat moment toen ik aan het spelen was, uh, uh, hakte dat er bij mij in. Toen dacht ik, jezus, ja, toen zag ik dat gewoon. Toen zag ik gewoon mij daar staan met haar zo. En ja, ik, ja het is, klinkt heel zweverig, maar het is echt, ja... Zo is het gegaan. He, he, he, misschien heb je zulke momenten wel nodig. Als je op de parade bent, je, je is vrij intensief. Hè. Je moet ja. elke dag spelen. Je moet, ja. je moet je eigen publiek naar binnen ronselen. Ja, dus <laughs> uh, misschien heb je zulke momenten wel nodig. Want je gaat maar door natuurlijk de hele ja. tijd. Ja, het is echt zo. Ja, en, en, uh, ja, en met deze voorstelling is, is voor mij... die ik dus nu deze dus op de liefde godverdomme bedoel ik... die vind ik extra speciaal. Omdat ik hem helemaal alleen speel en... Uh, en dus ook echt, nou, zoals ik al zeg, van het begin tot het eind heb gemaakt. En de muziek, dat, dat maakt het voor mij extra mooi. En dus ik heb, ik heb daar wel voor gezorgd. Dat het, dat het ook voor mij niet alleen maar uh, gaan en gaan en gaan en doen en doen. En, want de parade is echt één groot feest. En ja, je, je kan jezelf zo verliezen in, in, in die hele gekte en, en drukte. En, en het is uh, ja, met deze voorstelling uh, niet, hoop ik. Heb je reflectie nodig? Uh, ik heb je reacties uh, nodig van het publiek? Uh, uh, uh, of kan ik, je het ook goed doen als er één ik, uh, man uh, in de zaal zit? Ja, ja, ja. Maar uh, het gaat er mij om dat als er... Uh, uh, het gaat om de energie. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat, er, dat het publiek helemaal vol zat. Uh, het, het, ik bedoel, ja, dat het gewoon helemaal vol... Was, uh, ja. De zaal helemaal vol, bedoel ik. Uh, en, dat er, en dat ik geen energie kreeg. Dat is hard werken. Dat is echt... Echt zo hard werken. Want je, je denkt gewoon, ik krijg niks terug. En niet dat ze moeten lachen of klappen of leuk vinden. Maar oh. voor mij part vind je het helemaal niet leuk. Als je maar naar huis gaat en denkt, oh, ik ben wel geraakt. Je hoeft het niet tof te vinden. Voor mijn part vind oh. je het ontzettend slecht. Maar dat je wel denkt van, oh, ik ben wel geraakt. Maar hoe doe je dat op tv dan? Ja, ik, televisie is weer een heel ander ding. Ik, ik hou ook veel meer van optreden op de vloer dan, dan, uh, dan presenteren eigenlijk. Of het moet echt een interview zijn gewoon uh, met, met, uh, met dat programma wat ik nu heb, Gonzo, voor de NTR. Dat is gewoon, een, ja, ben ik een soort van participerende interviewer. Dus dan ben ik gewoon één op één met die mensen. En dan vind ik het wel heel fijn. Want dan geeft diegene mij energie en ik geef diegene energie. En dan hoop ik dat we dan samen de kijker uh, energie geven. Dus een soort van driehoeksverhouding. We gaan uh, kijken bij uh, Italië-Iriand, want uh, de bal rolt weer. Ronald van der Geer, hoe zijn ze begonnen aan de tweede helft? Nou, Italië stond even helemaal vast bij de eigen achterlijn. Vastgezet door de Ieren. Maar als Pirlo daarbij betrokken is, dan komt men er uiteindelijk wel uit. Hij deed het niet alleen. Samen met Abate, de Juventus- en, en Milan-combinatie. Maar men komt eruit, terwijl de Ieren toch echt druk zetten. En ze zo vastzetten bij de eigen cornervlag. 1-0 is het dus, door dat doelpunt van Cassano gemaakt. In de 36e minuut. En bij deze stand, en de stand die we straks van Andy gaan vernemen. Is er alleen maar goed nieuws voor Italië, want dan gaat het zelfs als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Daar had men zelfs niet op gerekend. Het was een tweede plek en eigenlijk op meer werd niet gerekend in het Italiaanse kamp. Maar ja goed, je weet nooit hoe deze avond zich verder gaat voltrekken. Kunnen de Ieren nog wat? Of wordt het een tweede doelpunt van Italië en dan is het over en uit? En kan het Ierse kaarsje ook worden uitgeblazen in deze wedstrijd? Italianen zullen geen enkel risico willen nemen en zullen doorgaan met aanvallen. Nu een diepe bal, op het laatste moment verdedigd door met Ledger, opgevangen door Pirlo naar de linkerkant. lage voorzet die Natale zijn er allebei? Maar uiteindelijk gaat de bal via de Ier Dun over de achterlijn. Dus weer een corner voor de Italianen. Twee minuten na rust, een aanval uh, snel uitgevoerd. En uiteindelijk Dun die wat in paniek raakt. en de bal over zijn eigen achterlijn uh, trapt. Corner komt natuurlijk van de Pielo. De spelmaker, de oude sluwe Vos. die bezig is aan een fantastisch toernooi. En ook in de wedstrijd tegen Kroatië in een uh, vrije trap uh, benutten. Vanaf een meter of twintig corner is genomen. Wordt in eerste instantie verdedigd door de Ieren. Nu weer terugbezorgd door de Italianen aan de linkerkant. Met Pirlo. Gaat richting de achterlijn. Kat vervolgens voor zijn rechterbeen. Legt de bal voor. Maar over de spitsen die Natale en Casano heen. Bal wordt weer teruggebracht richting Pirlo. Alleen nu komt hij niet in balbezit. Omdat er een verdediger uitkomt. En die komt de bal over de zijlijn. Pirlo gaat wel ingooien. Het balbezit is toch met name voor de Italianen. Op jacht dus naar een tweede treffer. Voorlopig staat Azzurri 1-0 voor tegen Ierland. Na 48 minuten Kroatië, Spanje en die houdt Ik kan er nog niet warm van worden. Het is 0-0. Het is uh, drie minuten in de tweede helft. Spanje, Italië door met uh, deze stand. Maar ja, de Spanjaarden moeten toch uitkijken. Uh, ondanks het feit dat ik uh, van de Kroaten nog helemaal niets heb gezien in de eerste helft. Niet echt iets. Als Pranic uh, nu de bal heeft en hem uh, speelt naar Strinic. Strinic-bal de diepte in. En dan moet uh, de voorzet komen. Strinic uh, via een tegenstanderbal over de achterlijn. En die tegenstander was David Silva, speler van Manchester City. En dat uh, betekent de eerste corner voor Kroatië. 0-0 de stand dus bij Kroatië-Spanje. Misschien dat die Kroaten iets leuks kunnen doen en uh, voor een uh, davende verrassing kunnen zorgen... mochten ze winnen van de Spanjaarden, want dan ziet het er alles heel anders uit in uh, deze pool. Die toch uh, spannend is, anders het feit dat de Ieren al zo'n beetje uitgeschakeld zijn. En uh, net als Nederland uh, naar huis kunnen. Daar komt de bal richting tweede de paal. Wordt uh, weggeboxt door Casillas. Maar die werd ook uh, te zwaar aangevallen door de tegenstander Correluca. En dat betekent de vrije trap voor Spanje. Vier minuten in de tweede helft. Staan staat nog altijd 0-0 bij Kroatië en Spanje. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Spots bij Italië Ierland Ronald van de Geer Italië 1 Ierland 0 na 52 minuten met net een schot van De Rossi dat over de goal ging aardige combinaties wel van de Italianen in deze wedstrijd ja, de Ieren proberen het zo heel af en toe ook eens een keer. Nu bijvoorbeeld in de buurt van de goal van Buffon. Een kopbal die er wel is van de aanvoerder van Robbie Keane. Maar uiteindelijk naast de goal van Buffon gaat. Maar hij heeft nog wel een Italiaan aangezeten. En zo mogen de Ieren dus in de 53ste minuut... dankzij de inzet van de spits van de Galaxy... een corner gaan nemen vanaf de linkerkant. Zee. Af en toe komt Trapattoni in beeld. heb je toch het idee dat je naar de Naked Gun zit te kijken. Dan lijkt het ontzettend op die Leslie Nielsen, die, die acteur. De corner wordt genomen door de captain, de jubelaar... Ook zijn honderdste in land vanavond. Damien Duf. Maar niet voordat scheidsrechter Sakir. even een paar mensen wijst op het feit dat je van elkaar af moet bij blijven. in het strafschopgebied. beetje afstand van elkaar houden. En dat je shirtjes mag wisselen, maar dat je daar even mee moet wachten tot de 90 minuten gespeeld is. Inmiddels weer uit het beeld van de scheidsrechter zit iedereen weer aan elkaar vastgeklit. Daar komt die corner van Duff bij de penalty stip. Wordt ook wel gekopt door de centrale verdediger Dunn, maar gaat naast de goal van de Italianen. 1-0 blijft het dus voor Italië, 53 minuten. Kroatië en Spanje, Andy, weer rook om je hoofd. Ja, weer ook op de tribune in het vak van de Kroaten. Ze hebben niets beters te doen dan een vuurtje te stoken in Danzig, Het oude Danzig nu Gdansk. 43.000 andere mensen kijken er zo'n beetje naar. En nu kijkt Stark er ook naar. Hoe zit het met de rook? Nou, het gaat alweer. Het is weer weg. Het is eigenlijk het enige opwindende in deze wedstrijd. want. Spanje speelt niet goed. Veel passes die niet aankomen. En men probeert wel als Kroatië zijnde de aanval te zoeken. Maar Pranic, de man van dat aanbod van 5 miljoen... speelt een dramatische wedstrijd. 0-0 staat het bij Kroatië en Spanje. Kroatië wel iets meer in de aanval. En dat is leuk. Ja, met de stand op de velden gaan nu Spanje en Italië door. Maar dat kan allemaal nog veranderen. Het einde van de wedstrijden hoort u na Tineb.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 Dit is Radio 1.